Minister Asje van Sociale Zaken heeft uitgehaald naar een aantal Marokkaanse organisaties. Ze zijn boos over een plan om de export van uitkeringen naar Marokko stop te zetten. Als Asjes partij, de PVDA, het plan niet tegenhoudt in de Eerste Kamer, dan zullen de Marokkaanse organisaties hun achterban adviseren om niet meer op de PVDA te stemmen. Ascher schrijft terug dat hij dat opvat als een dreigement. Moeten Marokkaanse Nederlanders niet vooral zelf weten op welke partij ze stemmen? Schrijft Ascher. Hij denkt dat veel Marokkanen zich generen voor het dreigement van de organisaties. Iran heeft nog zeker een jaar nodig om een kernwapen te ontwikkelen. Dat heeft de Amerikaanse president Obama gezegd voor de Israëlische TV. Right now we think that uh, it would take uh, over a year or so for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 Voor de kust van Sint Maarten is een cruise met het schip Carnival Dream afgebroken na technische problemen. Door storingen in een generator viel de elektriciteit op het schip soms uit en was er af en toe geen water. Volgens de is uit voorzorg besloten de cruise af te breken. De ruim 3600 passagiers worden teruggevlogen naar Florida. Op een ander schip van de maatschappij was vorige maand na een brand geen stroom meer en werkten ook de wc's niet. Rederij Carnival gaat nu al zijn 23 schepen inspecteren. De PvdA wil opheldering van het kabinet over de arrestatie van een 18-jarige jongen met een IQ van 48. De Surinamer, die sinds die acht jaar bij zijn moeder in Nederland woont, werd na een rit met een schoolbusje opgepakt. Omdat hij geen papieren bij zich had en illegaal in Nederland is, werd hij overgedragen aan de vreemdelingendienst en vijf dagen vastgehouden. De PvdA vindt het onacceptabel om een jongen met zo'n geestelijke kwetsbaarheid in bewaring te stellen. Dan nog het weer in het zuidwesten bewolkt en in de loop van de ochtend wat sneeuw en later regen. Ook in het midden en zuiden wat winterse neerslag, het wordt 2 tot 5 graden. De zuidelijke wind trekt aan tot matig of vrij krachtig. In het weekend is het wisselvallig en vooral s'nachts veel minder koud. S'middags wordt het dan 6 of 7 graden. En dit is de dit is de ANBB-verkeersinformatie met een file op de A59. Den Bosch richting Ziedikzee.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 Ik ben Janet Ensing en ik sta hier op de markt in niets anders dan mijn bikini deze commercial in te spreken. Want ik ben al klaar voor de zomer. Met bulk van het afvallen en afblijven van de Achmea Health Centers ben ik namelijk 4 kilo afgevallen in 5 weken. Ben jij al klaar voor de zomer? Kijk voor mijn verhaal op 10kiloquite.nl en verlies ook 10 kilo voor de zomer begint. Krijg nu tot 4 maanden gratis office basis. Het alles in één pakket voor ondernemers met supersnel internet tot 120 MB. Kijk op sigo.nl zakelijk. Begin de zomer goed. Kom op 26 maart... naar de afvallen en afblijven informatiebijeenkomst... bij een Achmea Health Center bij jou in de buurt. Kijk voor meer info op 10kilo Ik ben Hans Dulver, tenoorsaxofonist. Met een zwingende rechter hersenhelft. De kant voor creatief zijn. Ik ben Femke Nijboer, neuroengineer. Ik heb een significant beter ontwikkelde linker hersenhelft... om te analyseren... Ik ben Christina Akker, adviseur bij Mazar, waar we beschikken over een prima linker- en rechterhersenhelft. Mazar, accountants en belastingadviseurs... die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazar verandert kennis in kansen. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Dit wil minister opstelde niet meer zien. Voetbal moet weer plezier worden. Hij gaat hooligans nog harder aanpakken. Hoe, dat vertelt hij zo dadelijk. We gaan eerst naar een heel andere strijd. Namelijk die van twee jaar in Syrië. De oorlog. Ruim 70.000 doden. Meer dan 3 miljoen vluchtelingen. En een groot aantal verwoeste steden. En het einde is nog niet in zicht correspondent Sander van Hoorn. Sander, we staan vandaag stil, vanochtend stil... bij twee jaar oorlog in Syrië. Is toch een moedeloos van te worden, hè? Uh, we vragen het toch weer. Zie jij in afzienbare tijd een einde komen aan de strijd? Uh, nee, niet zolang uh, er niks verandert... in wat er eigenlijk al twee jaar aan de orde is. Dat er een grote strijd gaande is tussen Amerika en Rusland. Op de achtergrond, die twee worden het niet eens. En dus uh, komt er geen politieke oplossing. En zolang er geen politieke oplossing is, ja... Mo moet je rekening houden met drie mogelijkheden of de rebellen winnen, dat kan nog heel erg lang duren en uh, heel veel levenskosten. En wat je dan krijgt, dat weet je niet. Of de regering wint alsnog, dat gaat ook heel veel doden kosten, weet je ook niet wat er van overblijft. Maar het meest waarschijnlijke scenario, als er geen politieke oplossing is, is, is dat je een hele lange strijd krijgt in een Syrië wat uh, langzaam steeds verder uiteenvalt in uh, min of meer etnisch georganiseerde landjes... Nee, hoe zie je dat dan voor je? Dan komt het noorden voornamelijk dan in handen van opstandelingen. De Kust, Damaskus, ja. blijft dat in handen van het regime, ja, denk je? Nou ja, dat noorden is, dat dat is natuurlijk al in handen van, van de opstandelingen. Uh, Damaskus is nog stevig in handen van uh, de regering en... Ja, daartussen heb je grote stukken land. Het is natuurlijk een heel groot land waar niemand het echt voor het zeggen heeft. En die, die aanvallen over en weer, ja, dat is natuurlijk ook al aan de orde. Je ziet in de afgelopen twee jaar natuurlijk ook een, een, dat, dat militaire conflict steeds verder gaan. Daar waar het twee jaar geleden begon met een uh, vreedzame demonstratie in het zuiden van het land en later op andere plaatsen is dat natuurlijk steeds gewelddadiger geworden. En mm. elke keer heeft de regering een stap gezet op die ladder van gewelddadigheid. En dat, dat heeft de laatste weken toegeleid dat het regeringsleger zelfs skutraketten, redelijk grote raketten, afvuurt op de eigen bevolking. Ja. Hoe staat dat met de inspanningen van uh, vn gezant Brahimi eigenlijk? Ja... Ja, ja, dat is de, de grote vraag op dit moment. Hij houdt het lang vol, want zonder succes tot nu toe. En uh, hij, hij probeert te voorkomen, zoals ook de vorige bemiddelingspogingen voor hem, dat uh, een politieke oplossing uitblijft en het vechten doorgaat. Maar ja, hij slaat er niet in. De Arabische Liga heeft geprobeerd een staakt het vuren te bereiken. Is niet gelukt. Dat was al vrij vroeg. Uh, de koffie aan land kwam daarna. Is het ook niet gelukt. En nu is er dus Lakdar Brahimi, die probeert beneden natuurlijk uh, op de grond dingen te veranderen, maar vooral ook Rusland en Amerika ertoe te bewegen. Iets mogelijk te maken waardoor bijvoorbeeld die partijen met elkaar gaan praten. Maar ja, hoe kunnen die partijen met elkaar praten nadat er twee jaar lang zoveel doden gevallen zijn, zoveel gevochten is. Als één partij nu zegt, uh, we gooien de handdoek in de ring, dan is die partij er letterlijk geweest. Dat is de situatie na twee jaar. Dat is de padstelling nog altijd op alle niveaus, waardoor het vechten in Syrië, maar voor het blijft duren en het einde helaas vooralsnog niet in zicht is. Nee, in die padstelling willen Frankrijk en Groot-Brittannië doorbreken... zo lijkt het, door een eind te maken aan het wapenembargo... om wapens te gaan leveren aan de op oppositie. Maar dat kan toch alleen maar tot uh, meer bloedvergieten leiden, lijkt mij. Uh, de termijn wel, maar de analyse van Frankrijk en Engeland uh, en van meerdere hoor, maar zij zeggen het hardop, is dat uh, uh, dat sowieso gaat gebeuren: dat bloedvergieten. En dat je er beter voor kunt zorgen dat uh, het kort en krachtig is. Dat lijkt een beetje de stelling te zijn. Het is een, een, een, een schreeuw.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 En met de mensen die wij steunen. Goed. Correspondent Sander van Hoorn over twee jaar strijd in Syrië. We er daar later in de uitzending nog over door met de Syriërs in Nederland. Sander, dank je wel. Dan die voetbalwet. Voetbal moet weer plezier worden, zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. En daarom scherpt hij de voetbalwet aan. Om hooligans en railschoppers nog harder te kunnen aanpakken. Al bij een eerste overtreding kan een stadionverbod met een meldingsplicht van een jaar worden opgelegd. En als de KNVB een stadionverbod oplegt... dan kan de burgemeester daar een meldingsplicht aan koppelen. Om er zeker van te zijn dat die toch niet naar het stadion komt, deze hooligan. Opstelte stuurt zijn wet vandaag naar KNVB, naar gemeente, politie en OM... zodat zij commentaar kunnen leveren.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 Ja, want die burgemeester die kan samen met de KNVB kan die ervoor zorgen dat hooligans voor langere tijd niet meer in die stadions komen. Kan dat nu niet? Dat kan nu ook, maar het kan dan beter. Want nu kunnen burgemeesters ook maatregelen nemen... maar dat zijn altijd toch niet uh, voor first offenders... niet direct een uh, gebiedsverbod, niet direct een uh, meldplicht. En dat kan nu wel, dat is één. Het tweede is dat het ook voor langere tijd kan. Want hoe lang kan een hooligan nu uit een stadion geweerd worden... met de nieuwe wet in de hand? Nou, dat kan je een jaar achter elkaar kunnen doen. Bij die voetbalwet... Denken we al gauw aan hooligans, aan het betaald voetbal, aan relletjes. Maar voetbalgeweld heeft na de dood van de grensrechter Richard Nieuwenhuizen ook een nieuwe dimensie gekregen. Namelijk geweld bij amateurwedstrijden op en langs het veld. Zegt u nu eigenlijk van ja, ook daar zou een burgemeester als het uit de hand loopt zo'n gebiedsverbod kunnen opleggen? Ja, dat kan, dat kan. Uh, dat kan. Het, is, uh, het zou overal kunnen. Ik zeg nog met nadruk... Uh, dat de wet natuurlijk in de eerste plaats... wel op het uh, betaald voetbal is uh, toegesneden. Na de dood van Richard Nieuwenhuizen... is er ook een moreel appel gedaan op de KNVB. Zorg er nou voor dat voetballers... scheidsrechters op het veld... dat goede voorbeeld geven. Ondersteunt u dat appel? Jazeker, dat, uh, dat, uh, dat doe ik. Dat heb ik al uh, van het uh, begin af aan uh, gedaan. Uh, en het is ook... Uh, mijn taak om uh, daar waar dat nodig is mijn gezicht te laten zien. En uh, gewoon andere, de sportorganisaties in de eerste plaats, want daar uh, gebeurt het. De voetbalclubs, betaald voetbal, amateur, gewoon uh, jong en oud om dat allemaal te ondersteunen. Want wetgeving is één ding, maar waar ligt nou het begin van de oplossing? Nou ja, die ligt in de eerste plaats natuurlijk bij de, uh, bij de club zelf. Uh, dat men uh, de maatregelen neemt, dat men gewoon erover praat. Uh, dat men durft in te grijpen als daar aanleiding voor is. En dat meteen en adequaat doet. Uh, dat is natuurlijk uh, een zaak. Het is niet zozeer een taak uh, van de overheid. Uh, die moet natuurlijk daarin uh, ook een... Uh, zijn rol spelen. Uh, maar het is in de eerste plaats, natuurlijk, echt een kwestie van de sport zelf. Dus wat hij nu gedaan heeft, is een laatste redmiddel aanscherpen. Nou, dat is niet een redmiddel. Ik vind dat uh, betaald voetbal, dat is een fantastische uh, sport. Uh, daar genieten velen van. U in het bijzonder, hè? Uh, Ik ook, uh, maar wie ben ik? Um, en uh, daar moeten gewoon de maatregelen genomen worden... tegen degene die uh, dat feest verstoren. Nou, U bent minister Opstelten. U was in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Meer over die voetbalwet uh, vindt u uh, op onze... Website, NOS.nl, Dan bedoel ik natuurlijk uw luisteraar, ja, niet meer omstelten. Straks de gevaren van apps op de smartphone, persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen kunnen makkelijk weglekken. Veel makkelijker dan u denkt. Eerste verkeersinformatie: John Sohoka van de ANWB. Hoe is dit inmiddels op de weg? Nou, daar een vrachtwagen met pech. Die verstoort uh, ja, vrijdagochtend rust op de a 59 mm. ten bos richting Zierikzee. Daar staat dus een waspik in knoop het hooipolder: 5 kilometer. En bij knoop het hooipolder is daardoor de rechte ook dicht. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. 16 minuten over zeven. Dat de Chinese overheid soms ver gaat bij het in de gaten houden van hun burgers... dat weten we inmiddels. De spionagepraktijken van de Chinezen... reiken tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst hier in Nederland, de IND. Gisteren werden namelijk twee Chinese tolken door de IND op Mon actief gesteld. Er worden verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gegeven... aan de Chinese autoriteiten. Ik praat daarover met Loes Vellenga van de vereniging Asieladvocaten... Welkom in onze uitzending. Goedemorgen. Van Van Enga, de tolken werkte al jaren voor de immigratiedienst. We waren ook aanwezig bij gesprekken met uw cliënten. Weet u wat voor informatie er doorgespeeld is? Nou, dat weten we natuurlijk niet. Wat we wel weten is waar ze achter zijn gekomen. En in de gesprekken met de IND komt, uh, alle, uh, uh, komen alle persoonsgegevens aan de orde. Uh -huh. waar, de, waar ze gewoond zijn bij China, waar hun ouders wonen waar hun ouders uh, werken. Dus dat is dan allemaal bekend. En in het tweede gesprek uh, komen de vluchtmotieven aan de orde. Dus waarom zijn ze weggegaan en waarom willen ze niet terug? Waarom is het zo belangrijk dat die informatie geheim blijft? Dat de Chinese regering uh, niet gediend is van separatistische activiteiten van de Oeigoeren. Uh -huh. En ze willen meer onafhankelijkheid in hun provincie. En de uh, Chinese autoriteit wil dat niet. En veel van die Oeigoerse vluchtelingen merken pas als ze in het buitenland zijn hoe erg de onderdrukking daar eigenlijk is. Omdat ze dan vrij toegang hebben tot internet en andere uh, gegevens. En organiseren zich dan hier en uh, gaan activiteiten ontplooien. Nou, en als dat bekend raakt en ze moeten terug, dan worden ze daarvoor gestraft, dan worden ze gearresteerd en dan wachten we martelingen en misschien wel de doodstraf. Ik kan me ook voorstellen dat dit als uh, gegevens over familie bekend raakt wordt bij uh, bij de overheid, bij het regime in China, dat dat voor de familie ook niet prettig is. Nee, dat is ook zo, want die die worden dan benaderd en bedreigd. dat hun kind, hun zoon of hun broer. Uh, in het buitenland activiteit aan het ontplooien is. En. Neem uh... <coughs> me niet kwalijk. Ja, dat is een ochtendstem. Hè? We hebben het inmiddels al uh, vaker gehad vanochtend. Okay. <laughs> en, uh, en, uh, en dat is gevaarlijk. En, en daarom is het ook. Wat, wat ons betreft, wat de advocaten betreft, een kwalijke zaak. Dat de AIVD, die dit onderzoek uh, al langere tijd heeft gedaan. niemand heeft geïnformeerd over het risico bij de inzet van deze tolken. Ja, want uh, hoe lang is men hier al van op de hoogte, denkt u? Nou, wij hebben gehoord dat ze hier al vanaf 2011 mee bezig zijn. Dus in 2011 uh, hebben ze onraad geroken, ja. waarschijnlijk. En de IND is pas uh, een aantal weken geleden geïnformeerd. En wij hebben het een paar dagen geleden gehoord. Hmm. Nou, het Heeft... is echt schokkend hoor. Ja, hoe hebben uw cliënten hierop gereageerd? Nou, ik, ik heb mijn cliënten, die, die komen volgende week. Uh, en die ga, ik daarvoor uh, die ga ik waarschuwen dat ja. ze hun, hun familie ook moeten informeren. En die zijn natuurlijk geschokt. Heeft u nog vertrouwen in de IND? Wel in de IND, ja. Hmm. Maar niet ja. in? Nou, daar, da even da daar ben ik vreselijk in teleurgesteld. Ik heb zelf een fax gestuurd met verzoek mij te informeren waarom we niet zijn geïnformeerd. Ja, duidelijk, Loes Vellinga van de Vereniging Asieladvocaten. Advocaten, dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. James Blunt met Stay the Night. Mark-Robin Visser, we staan er eigenlijk niet zo vaak bij stil... maar die goedkope boeketjes, hè, met bloemen in de supermarkt... bij het benzinestation met het mooie plastic eromheen. Waar komen die vandaan? Nou, die bloemetjes, ja, ik wist het ook niet, Lara... maar ik, eh, ik, ik leer er van alles bij. Die bloemen die werden onder meer, die boeketten... door Sylvia van der Meer en Fanny Spos gemaakt. En hoe, ga, hoe ging dat dan eigenlijk, Fanny? Nou, dat is gewoon een lopende band maar allemaal bakjes... En ieder legt thuis een takje bloemen in. De een heeft een chrysant, de ander heeft een roos... de ander heeft een, uh, ja. nog weer een ander takje. En eind van het band heb je, een boeket. Is, heb je een boeket. En dan staan er weer twee mensen die doen weer die boeketten vastpakken. En in een hoesje. En zo uh, hebben ja. we een bosje bloemen. En zo deden jullie... U deed het al 20 jaar en Sylvia deed het al 14 jaar. En wat verdiende u per uur? Ik verdiende 8,42 euro per uur. Dat is bijna minimum, denk ik? Ja, denk ik Maar zo. wel in vaste dienst? Ja, vaste dienst, nou, Sylvia en Fanny deden dat dus al heel erg lang. Maar sinds november vorig jaar zitten ze thuis. Ik ben nu uh, bij ze op bezoek. Uh, ze zijn uh, op non-actief gesteld. Dat wil zeggen dat ze niet meer hoeven te werken. Ze krijgen nog wel uh, een loon doorbetaald. Maar hun werkgever, en dat is voor, die wil eigenlijk van ze af. En die lopende band die wordt inmiddels bediend door... Uitzendkrachten. Meneer Brandenburg van de RVV, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat voor uitzendkrachten? Nou, het zijn uitzendkrachten die door een contractingbedrijf worden uitbesteed. Een contractingbedrijf? contractingbedrijf. Dit bedrijf uh, Sirevoer heeft gemeend dat de productie te duur is voor deze groep uh, mensen. vanaf van Fanny en uh, Sylvia. En dat betekent in feite dat uh, nou ja, het werk uitbesteedt aan een derde partij. Alle banden, alle mensen worden gewoon uitbesteed. Dus niet met deze mensen. De Poolse mensen komen terug nou, en die gaan de banden overnemen. en proberen daarmee de productiekosten nou, ja. te laten zakken. want ze vallen formeel niet meer onder de CO. Ja. Dus wettelijk minimumloon. en betekent dus goedkoper. en volgens de werkgever is dat namelijk ook gewoon. Goedkoper, efficiënter, productiever. Dus deze mensen worden gewoon op de zijlijn gezet. Ja. Um, wij proberen natuurlijk een reactie van Sierra nee. voor te krijgen. Dat is tot nu toe niet gelukt. Maar dat is misschien ook niet zo vreemd. Want uh, het conflict is nog niet ten einde. Nee, het conflict uh, duurt nu al een hele lange tijd. Sinds 16 november zijn ze natuurlijk normatief gesteld. Uh, we hebben natuurlijk de UWV heeft besloten om niet de ontslagvergunning te verlenen. Nee. Nou, af, twee weken geleden bij de ledenvergadering uh, gehad. Daar hebben we gezegd van wat willen we nu? Nou, of een goed sociaal plan of te werkstel ja. naar het oude werk. En dat er met heden is er geen reactie geweest van hiervoor. Ja. En nou ja, maandag 18 maart loopt het, loopt het ultimatum af. En meneer, meneer Brandenburg, zijn er meerdere, er zijn natuurlijk, dit is één voorbeeld ja. hè? Ja. Dit is één voorbeeld, maar het is echt scherpe inslag op dit moment. Het is niet alleen in de bloemensector waar het een drama is, maar het is ook bij Albert Heijn. Het is ook natuurlijk bij de transportsector of de bouwsector. Het is, het is continu, continu kwel. Ja. en dat maakt het gewoon echt lastig ja. Goed, ik hoop dat we nu in het kort even een antwoord hebben kunnen geven... op waar die goedkope boeketjes hè, ja. van 2,99 of zo... bij de supermarkt en bij het benzinestation eh, vandaan komen. Want die worden dus door mensen in Nederland gemaakt. En het moet allemaal goedkoper. Nou ja, dus de consument wil ze ook goedkoper. Nou ja, de druk ligt natuurlijk vanuit de retailbedrijf... vooral bij de groothandel en tussenhandelbedrijven, ja. dat het gewoon geen geld meer is. Jorgen Brandenburg van de FNV. We praten straks naar achter nog even ja. verder over flexwerkers en payrollers. Hmm. Fijn. Zo meer dus in het Radio 1 Journaal. Vier minuten voor half acht is het. We gaan naar apps zoals uh, WhatsApp bijvoorbeeld... en andere op mobiele telefoons. Die graven flink in uw privacy geeft toestemming eigenlijk voor een heleboel soorten gebruik... zoals bijvoorbeeld het verkopen van gegevens aan derden... het afstaan van gegevens aan adverteerders en dergelijke. Er gebeuren een heleboel dingen met jouw gegevens... die in die voorwaarden staan die je totaal niet vermoedt... wanneer je die voorwaarden niet zou lezen en gewoon de app gebruikt. Ja, dan gaat het over persoonsgegevens, maar ook bedrijfsgeheimen... kunnen via mobiele apps naar buiten leggen. En omgekeerd kunnen er ook virussen en kwaadaardige software... het bedrijfsnetwerk binnen worden gebracht... Richard Franke is directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Meneer Franke, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Bedrijven gebruiken steeds meer uh, mobiele apparaten. Uh, werknemers, vooral ook, handig. Uh, mensen gebruiken hun telefoon ook voor handige of leuke apps. Wat kan daar misgaan? Ja, hier zie je duidelijk dat de innovatie en innovatiezucht binnen bedrijven een hele mooie kant heeft. Maar ook een gevaarlijke. Want vaak loopt de bescherming, de beveiliging van die bedrijfsgegevens achter de feiten aan. We testen niet uh, hoe veilig die nieuwe apps zijn. En u moet weten, het werd geloof ik net al even gezegd... maar het gaat om duizenden nieuwe apps per week... die heel over de wereld uh, binnenkomen. Waar ook hele slechte tussen zitten die eigenlijk zelfs per definitie de bedoeling hebben om informatie te laten lekken, hoe raar het ook klinkt. Denk even aan Facebook, dat is zoveel waard geworden, omdat uh, je een heleboel marketinginformatie daarvan kunt krijgen. Maar het stopt misschien niet alleen maar bij je persoonlijke uh, behoeftes die uh, kenbaar worden gemaakt. Want dat weten we eigenlijk niet? Uh, veel mensen weten dat nog steeds niet. Nee, die, die trappen daar heel in. Nee, maar ik bedoel, we weten ook niet wat voor gegevens er allemaal weg kunnen lekken vervolgens. Nee, nee, nee, want die grens is niet echt heel duidelijk gesteld. Neem maar een heel simpel voorbeeld als je met hele legitieme bedoelingen een mail naar je privé smartphone stuurt om thuis te gaan werken of op een andere locatie. En dat attachment dat, dat, dat, dat, dat, dat zit ergens in de software van je, van je mobile device. Dan kan dat heel simpelweg meegelezen worden. Dus dat is iets wat we ook nog snel vergeten. Er zijn maar weinig mensen die met een pincode werken op die apparatuur. Dus het kan zomaar aangezet worden en door de verkeerde gelezen op locatie. Maar het kan ook heel makkelijk via die apps weg gaan lekken. Waar ja. dan ook naartoe. En, ja, ook en over het algemeen, hele... wat ziet u over het algemeen? Kunnen werknemers eh, grenzeloos apps eh, op hun telefoon zetten? Ja, want dat is feitelijk hun privé-eigendom. En er zijn ook weinig protocollen. Dat wordt zo gezien althans. Ja, ja, zo wordt het gezien. En dat maakt ook, dat moet een werkgever zich ook realiseren... het heel moeilijk traceerbaar wat die werknemer allemaal doet op zijn apparatuur... en ook nog eens in de tijd. We komen heel vaak tegen dat software van entertainmentprogramma's geladen wordt. Daar zit men ook nog eens naar te kijken. Ja, daar kan je niet op sturen en niet op controleren achteraf. Nou is dat misschien iets minder ernstig dan als het om bedrijfsgeheimen gaat... Maar het is allebei niet goed en het vraagt allebei om maatregelen aan de voorkant. Goede afspraken mm -hmm. en om te beginnen bewust bewustzijn. Waarom... Ja, maar je, zou je niet gewoon aan die telefoon, uh, paal en per kunnen stellen dat uh, niet alle apps gedownload mogen worden? Want ja. wat voor maatregelen nemen bedrijven zo al? Wat ziet u? Om... De meeste niet. Die nou. laten het maar oogluikend toe met alle gevaren van dien. En dan trek ik maar even snel een vergelijk met het gebruik van social media. Of het, of het informeren van elkaar via de social media. Daar kan je ook afspraken over maken waar het bedrijfsgegevens en informatie betreft. Um, en als wel bedrijven regels stellen, dan, en, en dat zijn dan toch, uh, denk ik, de eerste regels die je stelt. Dat je zegt van alleen die apps en alleen die apparatuur waar de bedrijfs-ICT-afdeling toestemming voor ja, heeft. Ja, en de rest doe je maar op je privételefoon. Exact, ja. ja. Want daar nemen we minder risico mee dan als bedrijf. Goed, duidelijk. Richard Franke, directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Dank u wel. Vroeger werd u zo wakker.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 Waarom? Dan help je met de bouw van het Prinses Maxima Centrum... en steun je de strijd tegen kinderkanker. Wat kost zo'n steentje? Dat kost maar 5 euro en dan maak je ook nog kans op fantastische prijzen. Klinkt goed. Waar zijn ze te koop? Op de speciale site kikabouw.nl Ga ik meteen kijken. Draag ook jouw steentje bij. Ga naar kikkerbouw.nl Ik zie, ik zie wat jij nu ziet en het is rood. Um... Toch? Of nee? Jawel, die auto voor ons is toch rood?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 Het is uh, half acht geweest. Jan van der Putten hier met uh, de hoofd met het nieuws. Minister Opstelten wil dat ook voetbalhooligans die voor, het eerst worden betrapt, die voor het eerst worden betrapt hard worden aangepakt. Nu kunnen burgemeesters zeg maar één of twee wedstrijden uit de omgeving van het stadion weren. En is het niet mogelijk hen een meldplicht op te leggen? Nou, dat gaat veranderen als het dan opstelte ligt. Het Turkse jongetje Yunus en zijn Haagse lesbische pleegouders zijn ondergedoken.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 Minister Asje van Sociale Zaken heeft uitgehaald naar een aantal Marokkaanse organisaties. Die zijn boos over een plan om de export van uitkeringen naar Marokko stop te zetten. Ze vinden dat Asjes partij, de PvdA, dat plan in de Eerste Kamer moet tegenhouden. En gebeurt dat niet, dan zullen de Marokkaanse organisaties hun achterban adviseren om niet meer op de PvdA te stemmen. En Asje schrijft terug dat hij dat opvalt als een dreigement. In het Caribisch gebied is een cruise met het schip Carnival Dream afgebroken na technische problemen. Dat schip voer bij Sint Maarten toen problemen aan het licht kwamen met een van de generatoren. Daardoor waren er korte onderbrekingen in de stroomvoorziening en de waterleiding. De ruim 3600 passagiers worden naar Florida teruggevlogen.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 Nou, lekker dan. Wij gaan naar de verkeersinformatie. John Sohoka, hoe is het daar? Beter? Uh, nou, het is uh, heel erg rustig op de weg. En slechts één korte file op de A59. Vanuit de bos richting Ziedigzee. Daar staat bij knop het Hooipolder 2 kilometer. Er stond een vrachtwagen met pech. Inmiddels is het probleem verholpen en zijn alle rijstroken weer open. Goedemorgen uit de Taaglas. U spreekt met Anouk. Hoi, ik heb een ster. Uh, wat nu? Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt. Vandaag?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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Straks naar Kroatië, het land staat op zijn kop... omdat Bader Harry vanmiddag meedoet aan het K1-toernooi. Maar eerst naar Den Haag, want werkgevers en werknemers... gaan vandaag aan tafel om te vergaderen over de sociale agenda. De vraag is of ze het onderling eens kunnen worden. Lukt dat, dan is het de beurt aan kabinet en oppositie... om mee te gaan onderhandelen. Verslaggever Marcel Bril, jij kijkt naar uh, de politieke kant van de zaak. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zitten ze daar bij jou dan een beetje duimen te draaien... totdat er nieuws komt van uh, werkgevers en werknemers? Dat dan ook weer niet, hoor. Er wordt heel veel gepraat. Bewindspersonen komen langs bij de oppositiepartijen. Die maken allemaal rondjes. En de oppositiepartijen zelf zijn een eigen kring Ze gaan het voorbereiden. Wat willen we bereiken als het daadwerkelijk onderhandeld gaat worden? En in de coalitie, VVD en PvdA, die praten natuurlijk uh, ook intern met elkaar... Uh, hoe zij het precies aan willen gaan pakken, maar de indruk die ik ervan krijg is dat in al die gesprekken nog erg om de hete brei heen gedraaid wordt. Oriënterende, aftastende gesprekken wordt het dan genoemd, maar je voelt wel dat de spanning toeneemt, want de druk is hoog, er spelen grote belangen en uit allerlei hoeken komen er ook nog eens een keer adviezen, zoals vanochtend nog in het Financieel Dagblad, waar de baas van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, het kabinet oproept om het ontslagrecht nu niet rigoureus te gaan versoepelen. Ja, en hoe meer bemoeienis van dit soort invloedrijke mensen, hoe meer puzzel Stukjes uh, er komen te liggen voor diegenen die uiteindelijk de beslissingen moeten gaan nemen. Ja, dat zullen ze fijn vinden, daar inderdaad. Ja. Dat meneer Knot zich er even mee bemoeit. Het wordt een soort dubbel simultaanschraken. Er wordt op een keer een heleboel... vier, wou ik zeggen. Ja. Oké, okay, kijk, nou ja. Uh, hebben de politici een beeld hoe al die verschillende lijntjes uiteindelijk bij elkaar moeten komen? Nee, nou in ieder geval zeggen ze tegen ons dat dat nog volstrekt onduidelijk is. Het hangt natuurlijk ook van een heleboel dingen af. Het begint bij die vraag wat hebben de sociale partners de komende tijd te bieden? Komt er een akkoord uh, of niet? En, en uh, is er ook uh, eensgezindheid te bereiken over de vraag... hoe groot een eventueel akkoord moet worden? Dat is nu absoluut nog niet het geval. Uh, gaat het dan alleen over de echte sociale economische dingen... als het ontslagrecht en de WW en de nullijn en dat soort dingen? Of wordt er ook een eventuele deal uh, uitgebreid... met bijvoorbeeld afspraken tussen het kabinet en de oppositie... over de AWBZ, de langdurige zorg? En dat is iets waar staatssecretaris Van Rijn, toen ik hem woensdag nog sprak... nog steeds rekening mee houdt. En als dan zo'n sociaal akkoord opgeplust gaat worden... Wat, wat wordt er dan allemaal meegenomen? Nou, dan en gaat alles schuiven. Hè? Dan gaat alles schuiven en dan wil de een dit en dan wil de ander dat. De vraag is of dat dan allemaal nog te behappen is. En, en de oppositiepartijen spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Hoeveel zin hebben die om uh, het kabinet te gaan helpen? Ja, het is allemaal erg moeilijk voor een simpele journalist... om precies uit te achterhalen en in te schatten wat nou echt wordt gemeend... en wat slechts onderhandelingstechniek is als je met ze praat. Maar één ding is wel duidelijk, er hangt heel veel mist in die Haagse wandelgangen. En door die mist heen heb ik nog niet een heel slim masterplan. Kunnen ontdekken. Nee, en dat is jammer, want um, aanleiding voor al die gesprekken is toch de slechte staat van de economie en dan vooral het gebrek aan consumentenvertrouwen, waardoor die economie maar niet op gang komt. Um, dat ziet toch iedereen zo'n beetje wel in? Merk je dat dat een toch een bindende factor is ja, tussen die partijen? Ja, die verantwoordelijkheid wordt wel in grote mate gevoeld. En dat is ook een van de redenen dat de meeste partijen... wel bereid zijn om in ieder geval te gaan praten met het kabinet. Alleen heeft ieder ook zo zijn eigen belang. De VVD moet bijvoorbeeld oppassen... dat het oorspronkelijke regeerakkoord niet te links wordt. Maar ja, Rutte moet ook een stevig kabinet hebben. Binnen de FNV zijn een heleboel verschillende krachten aan het werk. WW en ontslagrecht is het signaal, daar mag je eigenlijk niet aankomen. Bij de PvdA wordt er ook zo gemoord over allerhande uh, verschillende in de achterban en de oppositie moet natuurlijk ook gewoon kijken als ze een deal sluiten hebben ze een goed verhaal. Kortom, niemand weet op dit moment eigenlijk precies wat ze aan de ander hebben en er zijn dus nog een heleboel gevechten te voeren. Nou, wij wachten rustig af, Marcel Bril, eh, hoe het verder verloopt, hoe het van start gaat vandaag, dat sociale overleg tussen de werkgevers en werknemersorganisatie. We zijn er in ieder geval bij vanochtend, Marcel Bril, dankjewel. Je hoort er later ook meer over van Mark Robin Visser die houdt zich vanochtend bezig met het flexwerken. Maar eerst, Nabadahari. Twee maanden geleden zat hij nog in de gevangenis. En vanavond maakt hij zijn rentree in de ring. De Amsterdamse kickbokser doet mee aan de zogenaamde K1-toernooi... in het Kroatische Zagreb. The enige thing missing is, the de on op mijn hoofd. Let's get ready to run! Maar mijn motivatie om te winnen is heel groot this year. And, uh, I know I'm the best, you know, and I knock everybody out. And I want to win the Grand Prix, you know. Tja, I knock everybody out. Harry hij wil de prijs winnen. Consulent Joos van Egmond. Ja, uh, yeah, kickboksen. Uh, K1, leeft dat in Kroatië? Oh, zeker, ja. Hey, dit is um, een van de allergrootste toernooien in de sport en um, normaal gesproken wordt het altijd in Japan gehouden, nu dus een keertje niet. En dan uh, wordt het ook wel heel, heel bijzonder gevonden dat Zagreb daarvoor wordt uitgekozen, terwijl ook een stad als, uh, als New York in de race is. Komt ook een beetje omdat Kroatië zelf een van de allergrootste kickboxers heeft, uh, heeft voortgebracht, Mirko Filipovic. Die gaat al ruim tien jaar mee en die is echt een levende legende en hij vecht nu... Ja, min of meer zijn laatste toernooi. De man is 38, dus die gaat niet zo lang meer mee. En hem is er alles aangelegen om voor eigen publiek die prijs binnen te slepen. En het gaat om een K-1 toernooi. Wat, wat voor toernooi is dat? Um, het is eigenlijk gewoon voor de leek kickboksen. Daar komt het min of meer op neer. Het is een van de, van de, de populairdere varianten op kickboksen. Dit toernooi, daar um, worden op uitnodiging worden... Acht van de, van de allerbeste vechters van de wereld... worden daar uh, neergezet in die spelen op één avond. Die vechten op één avond. Dat toernooi uit een knock-out systeem. Je uh, begint met, uh, met vier ja. kwartfinales, halve finales. En aan het eind van de avond, uh, tegen middernacht... Uh, verwacht ik, komt dan de finale aan. Nou, nou, wil Barry Harry graag winnen. Hoe groot is de kans dat hij wint? Hij, um, hij hem wordt een heel grote kans toegedicht. Um, de meeste kenners uh, waar, waar ik... Uh, de sprak, die zeiden van ja, op papier is hij echt de man om te kloppen. Uh -huh. De vraag is natuurlijk, hoe is zijn vorm? Het is bijna een jaar geleden dat hij, uh, dat hij voor het laatst heeft gevochten. Dat was niet een al te denderend succes. Sindsdien, hij heeft heel veel getraind, zegt hij, acht uur per dag. Ja, hij hij had wel tijd voor... over, hè? Sorry? Hij had wat tijd over. Hij had zeker tijd over, ja. Um, ja, de vraag is hoe goed is hij in vorm? Hoe goed kan hij in één keer uit de startblokken komen en uh, direct naar die finale opstomen? Dat, dat zullen, ze, zullen we moeten zien. Er worden wat twijfels bij geplaatst, maar ja, hij is toch de grote ster van, uh, van deze acht. Nou, Joost, houd voor ons in de gaten daar uh, in Kroatië. Joost van Egmond was dat over dat gevecht van uh, Badr in Zagreb op het uh, K1 toernooi. Tom van het Hek. Ja, nou, we gaan het niet over Bad hebben. We gaan het over voetbal hebben. Zullen we dat doen? Ja, ik ga geen voorspelling <laughs> doen van het k ik, denk, nee, okay. ik ben al zo slecht in voorspellingen. Dus deze krijg je er niet bij. Vandaag. Goed, nou, doen we het gewoon niet. Gisteravond de achtste finales in de Europa League. Uh, heb je genoten? Nou, wat opvallend was. We hadden het gisterochtend over dat Engelse voetbal wat bijna niet meer meedeed En dat ging gisteravond bijna door. Maar uiteindelijk keerde zich alles ten voordele van de Engelse club. Wel uh, via spectaculaire routes. Uh, laten we beginnen bij Chelsea. Ach, Theo is had van de Ajax ...gewonnen mocht geen probleem zijn. 1-0 verloren uit. Werd nog heel lastig, hoor. Tot de 72e minuut. Toen viel pas de bevrijdende 3-1. En de andere Engelse clubs was nog spectaculairder zo mogelijk. Tottenham Hotspur thuis 3-0 gewonnen van Inter Milaan, maar 3-0 verliezen daar, verlengen. Uiteindelijk werd het 3-1. Het werd zelfs nog weer 4-1, maar toen kwam die uitgoal dus die dubbel telde Dus ook zij door. En Newcastle United speelde tegen Guus Hiddink. Bleef tot de 94e minuut 0-0. Iedereen wilde gaan verlengen. En toen viel die, die drie seconden voor het einde alsnog in het doel. Dus Hiddink eruit. Drie Engelse clubs ineens door. Eh, Dirk Kuiten door met eh, Vener Batsche. Basel, dat is wel verrassend. Door Benfica vind ik wel een mooie club die nog door is. Kortom, eh, wordt het klein beetje eh, goed gemaakt voor het Engelse voetbal. Maar je merkt toch aan alles op tribunes overal. Het is toch wel echt het hele kleine broertje van ja, de Champions precies. League. Hoor. Dit, het is toch wel echt een troosttoernooi. En van een aantal ploegen frustratie een beetje van zich af willen spelen. Voor wat kleinere clubs is het natuurlijk wel geweldig. Voor zo'n Basel bijvoorbeeld. En voor een club als Vener de Dirk Kuit. Die willen graag ver komen in zo'n toernooi. Maar je merkt toch aan die echt grote clubs. Dat het, ja, het is het toch net niet helemaal helaas. Oké, okay, nou goed. Dat zullen ze misschien in Engeland uh, ook wel zo ervaren. Kan ik mij voorstellen. We moeten even naar tennis. Ja. Want uh, Rafael en Nadal en Roger Federer stonden vannacht... Uh, eindelijk weer eens tegenover elkaar in Indian Wells. Ja. En Nadal die won overtuigend ja, 6-4-6-2. In nou. anderhalf uur 6-4-6-2. En uh, dan kan je zeggen, ja, hij heeft wel vaker gewonnen van Federer. Hij ligt in het voordeel, dat klopt wel. Maar meestal... Hele lange, inspannende eh, partijen. En we hoorden het net. Iemand die een jaar bijna niet gesport heeft. Nou, Nadal is natuurlijk ook een groot aantal maanden uit de relatie mm -hmm. geweest. Had wel wat toernooien alweer gespeeld. Maar dit is op hardcourt. Hoe zou ze knieën het houden? Federer, ja, gewoon nog altijd heel goed. Maar misschien net niet meer helemaal super de aller aller beste. Maar 6-4, 6-2 binnen anderhalf uur. Ja, dat is toch relatief pijnlijk voor Federer. En dit is een toernooi waar echt alle grote zijn hoor. Want Nadal moet nu tegen Berdic in de halve finale. En de andere kwartfinales, Joe. Tsonga en Murray Del Potro geeft wel aan. Hier is echt de hele wereldtop. Het wordt ook wel de vijfde Grand Slam genoemd. Dus het is geen toernooi dat je kan zeggen. Nou ja, we zien het wel. Dit was een echte krachtmeting. En Nadal is dus blijkbaar heel goed aan het terugkomen. vanuit die langdurige blessure. En Federer is heel gevaarlijk om te zeggen. is goed. Maar misschien net niet meer goed genoeg misschien om een dergelijk toernooi beetje, te winnen. Een beetje moe misschien. Het houdt een keer ergens op. Maar we hebben dit wel eens eerder gedacht. Ja, ja, blijft het blijft ja. zo genot deze tennis. Dus <laughs> ik durf hem niet af te schrijven, maar, maar op het grote toernooi... het zou toch eens kunnen zijn... Murray, Djokovic en Nadal is daar in ieder geval... weer bijgekomen. Goed. Tom, dankjewel. Jo. We gaan naar John Hoka voor de verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar richting Almstelveen... daar staat drie kilometer tussen de knooppunten... Raasdorp en Badhoeveldorp... en nog een korte filo op de A59... Den Bosch richting Ziedikzee... daar staat bij knooppunt Hoijpolder twee kilometer...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 Driver van Sabrina Stark hoorde u. Het is tien minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Syrische Nederlanders leven al twee jaar tussen hoop en vrees. Het conflict in Syrië heeft sinds het begin van de opstand... voor veel slachtoffers gezorgd. 70.000 mensen kwamen om het leven. De Syrische kapper Hannibal Hanna trekt zich het lot van zijn landgenoten aan. Hij hield onlangs nog een inzamelingsactie voor Syrië. En Ik heb nu contact met hem. Meneer Hanna, goedemorgen. Een hele morgen. Wat was dat voor actie? Uh, ik heb uh, 24 uur belangrijks geknipt voor Syrië om uh, geld op te halen voor de slachtoffers die getroffen zijn daarom. En wie heeft u geknipt? Ik heb uh, verschillende bekende Nederlanders geknipt en uh, veel vaste klanten. Kijk eens aan. En wat heeft dat opgebracht? Uh, de dag uh, van, het, uh, uh, van het 24 uur knip was uh, 1800,05 euro. 5. En vervolgens heb ik nog uh, eens van uh, Gregory van Uier geveild. Mhm. Mm ik hem 250 euro opgebracht en heb ik afgerond naar 1500 euro. Zo, dat is een flinke ja. afronding. <laughs> ja, zeker. Ja, ja. En, en wat gebeurt er met dat geld? Wat, wat heeft u daarmee gedaan? Dat geld is, uh, ja, dat geld is uh, uh, voor de slachtoffers in Syrië gegaan. Uh, uh, ja, zodat ze voedsel, medicijnen kunnen kopen, zodat ze niks te kort komen. Tenminste, mm. uh, ik, ja, met dat geld probeer ik te helpen. Natuurlijk hebben ze meer geld nodig, maar uh, ja, maar ze, zeg dan toe daarom. Ze hebben vooral vrede nodig, hè? Ja, zeker. Maar ja, ik probeer zo mogelijk uh, te helpen met wat ik kan doen. Mm. En ik hoop dat het snel uh, goed gaat. Hoe is het contact met familieleden in Syrië? Ja, het is gelukkig wel goed. Uh, ja, ik heb heel veel familie wonen in Zweden. En ik heb nog een klein beetje familie in Syrië. En de familie die ik nog in Syrië heb, uh, gaat nog gelukkig goed mee. En waar wonen die? Die wonen in uh, Kamusli. Waar is dat? Dat is zeg maar aan de grens van Turkije. Oké. Okay. En wat vertellen zij? Ja, ze kunnen weinig vertellen. Hebben, soms hebben ze een telefoonlijn, hebben ze stroom. En dan soms hebben ze niks. Ze ja. Maar is het gevaarlijk ja. voor ze daar? Of, of valt het mee, daar waar zij wonen? Ja, het is overal nu gevaarlijk. Het is een beetje moeilijk allemaal. Dus... Ja. Ja. Komt dat allemaal goed, komt snel. Ja. Vanuit Nederland gaan er meer mensen naar Syrië om te vechten, mee te vechten, hoorden we deze week. En daarnaast willen Frankrijk en Groot-Brittannië Syrische opstandelingen van wapens voorzien. Ziet u dat met name dat laatste als een positieve ontwikkeling? Nee, nee, nee. Ik, ik kan niet geloven dat het echt zo is. Ik weet niet. Ik, in ieder geval, ik zou het niet doen. Ik, uh, het enige wat ik kan doen is, uh, ik bed voor, uh, voor, voor iedereen, zeg maar. Zelfs, niet, zelfs voor. Mensen in andere landen, dat, het gewoon, dat het gewoon stopt al het uh, gevecht en zo. Ja, maar het lijkt erop ja. alsof dat niet lukt. Hè? De, de diplomatie nee. uh, werkt niet op dit moment. Men praat is, iets niets aan. Ja, zodra het in Syrië stopt, dan gaat het weer ergens anders, gaat het weer verder. Zo was het met Egypte en dan gebeurt het nu weer in Syrië en dat gebeurt weer in een ander land. Dus hmm. uh, Het is allemaal nodig, uh, vind ik. Hmm. Hoe ziet u de toekomst van het land? Ja, het is een mooi land. Het is echt, uh, ik ben er twee keer geweest. Het is een mooi land om te zien. De geschiedenis en uh, ja, het doet me wel pijn dat ik dit zo hoor en zie over wat het elke keer ja, het over jouw land. En dan, uh, dingen schrijven bijvoorbeeld. Ja. Je, en dan zie je, dan denk je, van je dan weet je van jezelf van, het is onnodig. Zo'n mooie land en dan, dat het zo gebeurt, dat ze zoveel dingen kapot maken. Waarom? Waarom al het geweld en zo? Dat begrijpt u niet. En ja, er zijn zoveel dingen die er gebeuren in het leven waar we niet mm. niks aan kunnen doen. Maar begrijpt u dat de groepen tegenover elkaar staan? Het regime en de opstandeling. Ja, daar wil ik geen uitspraak over doen. Waarom niet? Oh, ja, omdat ik me eigenlijk niet met de politiek wil bemoeien. Ik, ja, ik heb me juist echt uh, ingezet voor de slachtoffers. Uh -huh. En over de politiek, daar heb ik toch uh, geen uitspraak over. Oké. Okay. Ik wil u bedanken dat u met ons stil wilde staan bij twee jaar oorlog in Syrië. Graag gedaan. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Bij me Jurij Stubenetski. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn dagelijks cyberaanvallen op Pyongyang. Dat meldt het Noord-Koreaanse persagentschap. Noord-Korea denkt dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea erachter zitten. En waarschuwt dat het de aanvallen niet passief zal incasseren. CNN schrijft dat al eerder bekend werd dat Noord-Korea werkt aan een eigen cyberarsenaal. En in het verleden al aanvallen heeft uitgevoerd uh, op. Uh... Amerikaanse militaire, commerciële en overheidsdoelen. In Buenos Aires hebben Argentijnse journalisten Amalia opgespoord. En dat is niet ons prinsesje, hmm. maar het eerste vriendinnetje van Jorge Bergoglio. Nu beter bekend als Paus Franciscus. Ze vertelt dat ze ooit een liefdesbrief van hem kreeg. Ze ja, zei dat we ons en dat in ik ga je een kopen, we was niet zo best, want ze kreeg een klap van haar vader... toen hij het briefje ontdekte. Hm, eh, toch was alles nog erg onschuldig, zegt ze. Ze waren maar een jaar of twaalf. Hij zei dat hij priester zou worden als ze niet zouden trouwen. Nou, daar heeft hij zich aan gehouden, vertelt Amalia. Ja, en president van de Nederlandse Bank, gaan, Knot... mengt zich in de discussie over het ontslagrecht... Op de voorpagina van het Financiële Dagblad staat een grote foto van Knot... met het citaat, ik heb ook oog voor de sociale functie van het ontslagrecht. Ja, en hij vertelt nog meer. We hebben een flexibel deel gecreëerd waar de flexibiliteit zo groot is... dat je je kunt afvragen of we daar nog voldoen... aan de minimale standaarden van sociale bescherming. We gaan het daar later over hebben in het Radio 1-journaal. Marco robbie Visser houdt zich bezig met het flexwerk vanochtend. Bendes kopen agenten om, meldt het AD. Criminele organisaties zouden structureel gebruik maken... van corrupte ambtenaren en politieagenten. Ook kopen ze werknemers om bij cruciale sectoren... zoals de transportsector. Dat zou blijken uit het Nationaal Dreigingsbeeld. Een onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Wat is er toch aan de hand tussen Johan Derksen en Wilfried Gené? Nou, niet meer dan anders misschien. Ik weet het niet. Is het nou gespeeld? Is het, is het, is het echt? Bij RTL liep een ruzie tussen Derksen en Gené gisteravond hoog op. Tijdens het programma Voetbal International. Derksen was boos op Gené alweer. Omdat hij een verhaal over gesjoemel met servicebeheer Veen in twijfel trok. En Derksen liep weg. Kwaad. Wij zijn zo ontevreden over jouw houding. Er komen geen VI-redacteuren. Je wensen ze niet, meer in een programma met jou op te treden. Oké. Okay, dat is erg uh, professioneel dan, ja, vast. Dat is heel professioneel. Want ja. die zeggen, we laten ons niet door die uh, snelle vogel voor de lul zetten. Ik zet niemand voor Ik kom alleen maar met feiten, Johan. Nee, je wil scoren. En nee. ik wil niet scoren, Johan. Volgens mij probeer ik de waarheid op tafel te krijgen. En als jij zegt dat die waarheid niet klopt, dan is het toch jouw goed recht. Zeg dat toch uit, wereld. Je weet helemaal nergens van. Maar is zwart uh, op wit. Ik wens je veel succes. Zwart op wit. Zoek het lekker het gaat om de uit met je handel. Nou ja, wel, wel te bedankt dan en wel te rusten. En tot morgen of niet? Hallo. Tot morgen? Ja weet weten we niet eigenlijk of Johan Derks nog terugkomt bij Wilfried Genee. Annuncio Robis, Gaudium Magnum, Abemos Papa. Paus is een Argentijn, aan Jezeuw, Argentino. Argentijn Bergoglio is dus de nieuwe katholiek leider. Een paus, die zich Franciscus net. Fratellië, sorelle. Buonasera. Alsof het zijn Parochiaanen ja, zijn. Goedenavond. Goedenavond. Jorge Mario Bergoglio, vanaf nu paus Franciscus. Ik heb er in meestal zelf een beetje zitten denken... dat de heilige geest heeft ons allemaal voor de gek gehouden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Buonanotte en buon riposo. Je bent ZZP'er en de klanten komen niet vanzelf, dus bellen. Nog eens, bellen. Nog één keertje bellen. Tot je teruggebeld wordt en er een klant bij hebt. Yes!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 Mijn naam is Linda Timmerman en ik sta hier in mijn badpak op dit plein deze commercial in te spreken. Want ik ben al klaar voor de zomer. Met hulp van het afvallen en afblijven pakket van Achmea Health Centers ben ik al 4 kilo afgevallen. In 6 weken. Ben jij al klaar voor de zomer? Kijk voor mijn verhaal op 10kilo en verlies ook tot 10 kilo voor de zomer begint. Heeft u behoefte aan meer antwoorden? Stel dan uw vragen tijdens het online schenken seminar. Meld u aan op abnamro.nl